Middernacht, het is nu vrijdag 31 augustus. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. PvdA-leider Samson beschuldigt VVD-leider Rutte van het vertellen van leugens over de economie. In het lijsttrekkersdebat bij Knevel en Van den Brink zei Samson dat Rutte niet moet zeggen dat bij de PvdA de economie krimpt. Rutte zei op zijn beurt dat de PvdA spectaculair slecht scoort op het onderdeel werkgelegenheid en de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Volgens Rutte is de VVD de banenkampioen en is de kiezer veel beter af bij de VVD dan bij de PvdA. SP-voorman Roemer benadrukte dat de VVD twee jaar, twee jaar aan de knoppen heeft gezeten... en dat dat juist slecht was voor de werkgelegenheid. PVV-leider Wilders zei dat zijn partij op korte termijn het meeste bereikt... en dat het een weinig zegt dat andere partijen op de zeer lange termijn... in de berekeningen van het Centraal Planbureau misschien beter scoren. De 270 Zuid-Afrikaanse mijnwerkers die vastzitten na het oproer in een platinamijn... zijn aangeklaagd wegens moord...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 FC Twente heeft ten koste van de Turkse club Bursaspor Spoor... de groepsfase van de Champions League gehaald. Er was wel een verlenging voor nodig. Na 90 minuten stond het 3-1 voor Twente. Dezelfde cijfers waarmee de Turken de eerste wedstrijd hadden gewonnen. In de verlenging scoorde Leroy Ver nog een keer, waardoor Twente doorgaat. Ook PSV plaatsen zich ten koste van een club uit Montenegro. AZ, Feyenoord en Heerenveen verloren alle drie en zijn uitgeschakeld.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 We zijn in Afrika. In Oeganda om precies te zijn. In Kampala, de hoofdstad van het land dat midden in een onrustig gebied ligt. Het is een stuk van het prachtige continent waar veel conflicten zijn. Maar niet hier. Hier klinkt dit. Er klinkt muziek. En er wordt gedanst. Mijn gast vannacht is Arne Doornbal. Arne, die muziek die ken jij, hè? Ja, dit was de openingsmuziek, de openingsmuziek tijdens mijn bruiloft inmiddels drie jaar geleden. Arne Doornbal, jij werkt, woont en werkt in Oeganda. Je bent journalist. Je, je werkt daar voor heel veel Nederlandse media. Um, hoe was die bruiloft daar? Wat, wat, is dat echt heel anders dan wat er hier gebeurt? Sterker nog, er zijn er zelfs twee... Dus je hebt eerst een uh, traditionele bruiloft... en de volgende dag is dan de uh, moderne, zeg maar kerkelijke bruiloft. En dit was de muziek van welke van de twee? Dit was tijdens de, de, de, de kerkelijke bruiloft. Ah, dus kerkelijk moet je je dan niet voorstellen... als iedereen zit strak in de bankjes met uh, de, de ouderlingen voorin... maar het is gewoon feest? Nee, het is, het is feest, zoals het hele la, uh, leven in, uh, in Afrika veel meer feest is... en om emoties draait... En, en, met name ook het kerkelijke gebeuren is uh, inderdaad totaal niet te vergelijken met hier. Het is, uh, het is veel meer swingend en koren en, en uh, gezang. En, uh, het was inderdaad een, uh, een swingend geheel. Deze muziek klonk, hè? En wat deed jij toen? We kwamen zo'n beetje in een soort van danspasje zo uh, die kerk binnengelopen Om daar... Uh, daar zaten onze, de best man, de getuigen zaten klaar. En vervolgens begon de pastoor zijn, uh, zijn verhaaltje. En toen? Ja, ja dus de muziek? Ik... Nou, vervolgens kwam er nog een band. Een, een, een, nog een congolese band. en Uiteindelijk uh, hebben we elkaar, uh, elkaar het ja-woord gegeven. Uh, in Kampala. Twee feesten. Twee feesten, ja. Dit was de, de tweede dag. De eerste dag was... Uh, was, was... Eigenlijk nog langer, dat was de, de zogenaamde introductie. En dat is de ceremonie waarbij, uh, waarbij de, de man die komt naar het huis uh, van de familie van de vrouw. En die komt zich uh, zogenaamd voorstellen, en daarom uh, wordt het introduceren genoemd. En dat is echt een, uh, een heel proces waarin eigenlijk de onderhandelingen over de bruidsgat uh, gevoerd worden aan plein publiek. Oh, gezellig, maar dat gebeurt dan pas. Ja, nou ja, natuurlijk is van tevoren al lang bekokst over wat er uiteindelijk uit de onderhandelingen gaat komen. Maar ze, ze doen eigenlijk net alsof je elkaar voor het eerst ziet en de twee families elkaar voor het eerst zien. En, en er wordt een heel rollenspel uh, opgevoerd waarin het zo is van, uh, waar zijn jullie voor gekomen? We zijn hier voor een vrouw gekomen. Welke vrouw is dat dan? Dan komen er, worden er vier vrouwen opgeparadeerd Dan moet je kijken welke het is. <lacht> ja, en daar zit ze dan niet bij. En zegs zeggen ze, nee, nee, nee, deze vrouw is dan allemaal heel erg mooi. Maar dit is niet degene waar we voor gekomen zijn. Nee, en dan komen er, komt er een muziekje. En dan komen er nog vier op. En uh, dat gaat zo een aantal keer door. Totdat uiteindelijk de, de juiste... Je moet je goed opletten, dat je wel de goede uitpikt. <laughs> dat lijkt me vrij rommelig als je die doet, ja. Ja, want ze zijn natuurlijk zo lang naar de kapper geweest. Ze zien er ook weer compleet uit als dat je ze kende. Dus je moet wel degelijk eventjes... Uh, Wat dat het nou? Was, is zij het nou? Weet je wel, dan. En dan... Um, Nee, nee volgens, volgens komen dan uh, is, is dan dat, dat, dat, dat afgerond. Hè? De, de juiste vrouw is uitgekozen. En, en dan volgens word ik ook geïdentificeerd als degene die de man is die graag wil trouwen. Want zelfs Weet dat je jouw blijft... vrouw? Juliet. Juliet. Ja. Dus jij herkent op tijd Juliet. Je zegt uh, in het Engels: That's her. Ja. Ja, ja. I want to marry her, sir. Ja. Nee, dat, ja, dat gaat dan via... Ik heb dan een woordvoerder. Hè? Dus dat hoef ik niet eens allemaal zelf te doen. Maar er is iemand die namens mij het woord uh, voert. In, uh, in twee talen was het. Want ik had natuurlijk familie uit Nederland. En, uh, dus die verstonden de lokale talen het Luganda niet. Dus het was dus, uh, zowel in Luganda als in het Engels. Haar moet ik hebben. Uh, en dan? Want dan wordt er een toneelstukje, het volgende toneelstukje opgevoerd. Namelijk over de, de, de, de, de bruidsgat. Ja, nee. Vervolgens uh, gaan mijn... Uh, mijn gevolg trekt zich terug loopt dan naar een paar gereedstaande auto's... Uh, waar dan uh, grote zakken met rijst, uh, zakken met suiker, zakken met uh, graan, uh, flessen, uh, kratten, frisdrank, kratten bier, jurken... en allemaal geschenken uitge uitgehaald worden. En dat is dan uh, de bruidsgat. Ik kwam er nog uh, redelijk goedkoop van af. En normaal staat er een hele feesttafel bij. Nou, dat was in dit geval niet nodig. Maar jij bent uh, uh, een blanke. Um, jouw vrouw is, is een Oegandese... Maakt het nog verschil voor de bruidschat? Nou, ik heb dus eigenlijk geluk gehad, want de meeste families die zouden denken: hey, die blanke die heeft waarschijnlijk wel wat geld, die kunnen we extra uitzuigen. Ik heb een vriend gehad, die, uh, die, die vader die zei: 100 koeien en van minder doe ik het niet. En uh, maar goed, mijn schoonmoeder zei, nee, als je maar gewoon een, een feest georganiseerd wordt op de juiste manier. En uh, het vee dat er komt, dat uh, is al inmiddels al uh, geslacht en dat wordt dan onderdeel van het avondmaal. Dus ik heb daar bovenop niet nog uh, geen exorbitant hoge dingen hoef te betalen, nee. Aha. Maar wat, wat, wat, wat kost zo'n bruidschat in Oeganda? Een beetje, in jouw geval? Nee, wat ik zeg, mijn, mijn bruidschat was meer een bijdrage aan het, aan, het, aan, het, aan het feest. Ik denk dat dat met duizend, 2000 euro ophield. Maar je kan er, je kan er echt, uh, je hoort wel gewoon ook Oegandezen zelf, van de hogere klasse. Ik heb ook wel eens meegemaakt, Dan kwam er een, een auto en er stond dan een compleet nieuwe breedbeeldtelevisie op. Dat was dan onderdeel van de bruidsgeld, dus dat kan er echt in de vele duizenden euro's lopen. Ah, nou, tegenwoordig zijn ze bij ons vrij goedkoper, breedbeeldtelevisie. We dat ook <lacht> bij jullie geld, <lacht> dan was je waarschijnlijk nog goedkoper uit geweest. Maar, uh, uh, je, jij bent een zoengoe? Ja, een blanke, een blanke. Uh, accepteert zo'n uh, schoonfamilie jou dan ook uh, onmiddellijk? Ja, ik heb die dat ik redelijk, redelijk snel geaccepteerd wordt. Wel uh, ik moet zeggen, er is, er is mijn schoonfamilie is, is een beetje um, zoals man de, de, de vader van, van Juliet die leeft niet meer en haar moeder die spreekt geen woord Engels. Dus nou ja, via via uh, heb je dan enige communicatie, maar dat, dat zijn natuurlijk geen uitgebreide gesprekken of zo. Um, maar nee, ik heb het idee dat ik, dat ik vrij snel geaccepteerd word. Ik bedoel, meestal wordt het al gezien als een, als een goed iets. Als, als, de, als er een goede partij wordt binnengehaald. En uh, dan denk ik, nou, een blanke uh, journalist... die heeft over het algemeen toch wel meer middelen dan, uh, dan de gemiddelde Oegandese. Want Oeganda blijft natuurlijk gewoon een straatarm land. Um, we, u luistert naar uh, de zomereditie van Kazeluna. In deze periode, en we zijn bijna het einde gekomen van die tijd... Uh, mogen wij gasten uitnodigen die we zelf leuk vinden. Dat doen we met veel plezier en met veel liefde. Ik ken Arne, um, zeg ik maar even bij uit mijn netwerktijd... toen jij daar werkte als bureauredacteur. Um, dat is ook alweer een aantal jaren geleden. Stagiair eigenlijk. En, nou ja, moet je nagaan. <lacht> uh, maar goed, dat vinden wij gewoon bureauredacteuren. Dat zijn gewoon redacteuren, toch? Um, maar je bent me bijgebleven als iemand die die lef heeft en die dingen durft. Jouw vertrek naar Oeganda was daar ook wel een bewijs van. Dus dat was een reden om jou hier uit te nodigen en hier te komen praten bij ons. In het verleden heb je ook wel eens in de uitzending gezeten als wereldcorrespondent nog. Dan vertelde je over het wereldnieuws. Maar nu gewoon echt hier live in Casaluna. Twee uur lang. Twee uur blijf je ook zitten. Ik vraag me af Arne, want in Nederland is het natuurlijk al om verkiezingen wat, het, wat de klok slaat. En nu het verkiezingsdebat wat nog, uh, nog net plaatsvindt. Ik vraag me af hoe jij er naar kijkt. Volg je die verkiezingen in Nederland? Ja, natuurlijk uh, in het begin volg je, volgde ik Nederland iets minder, iets minder goed. Want je zit toch daar en je hebt minder toegang tot, uh, tot de Nederlandse media. Aan de andere kant, tegenwoordig via het internet en uh, in mijn smartphone ben ik direct op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. En ja, het, het zit me wel degelijk natuurlijk. Vooral dat debat rondom. Uh, de positie van ons in de wereld. Ik denk dat er ontzettend veel op het spel staat. Uh, juist als je in Afrika woont, dan kun je heel goed zien hoe dat, hoe dat toch, uh, toch gaat... en hoe belangrijk het is, is dat je in, in de wereld nog een beetje gepresenteerd wordt. En natuurlijk hebben we de afgelopen periode een, een tijd meegemaakt... waarin we ons juist heel erg afgekeerd hebben. Er een bepaalde politie die natuurlijk uh, vinden dat Nederland gewoon ophoudt bij, bij de grenzen. En, en zeker als je natuurlijk getrouwd bent met iemand die uit, uit Afrika komt... En daar is natuurlijk direct regelgeving op, uh, op van toepassing. Ja, dat ik volg mij met, met zeer, uh, zeer grote interesse. te kijken of we nou welke kant het nu op gaat. Hè? Of, of we nou nog meer blijven van ja, Nederland. Uh, laten we dan maar een hek omheen zetten. en de oude grensposten weer terug en de gulden weer invoeren. Dat lijkt me niet echt praktisch. Ik bedoel, ik kan nu gewoon euro's inwisselen in Kampala. en ik heb deze geld. Ik zou niet weten hoe dat moest met de gulden. Ik denk dat je dan eerst in dollars om moet wisselen. en volgens weer een. In hoe in, in gaan deze en dan ben je natuurlijk een hoop meer geld kwijt. Dus ja, praktisch gezien, ik, ik volg het goed. Is het Nederland dat jij verliet anders dan het Nederland waar je nu vier weken lang in terugkeert? Niet heel erg, denk ik. Ik bedoel, toen ik, toen ik wegging was in 2007. Volgens mij, net een van de laatste dingen die ik, die ik nog, me, nog meemaakte als verslaggever, was, uh, was, was de eerste keer dat uh, Geert Wilders en zijn partij opgekomen waren. Toen ben ik nog naar... Uh, die, die, uh, die uitslag geweest van, uh, van die partij. Dus toen, toen zag je dat eigenlijk. Hè? En eigenlijk heb ik natuurlijk al, al, al, al zeker tien jaar... en dat hoor ik ook van andere journalisten... überhaupt, de interesse in Nederland van het buitenland... Die is, uh, en dat is niet alleen in de politiek... maar dat is ook heel duidelijk te zien in de media... dat er tien jaar geleden nog veel meer media... heel veel aandacht hadden voor uh, het buitenland. Maar zelfs bij netwerk destijds al veel meer in de beginperiode dan in die laatste jaren uh, dat het bestond. Absoluut. In de beginperiode hadden we een uitgebreid correspondentennetwerk. dat had wel activiteitenrubrieken, dus wij ook. En dat werd uh, redelijk afgebouwd. Ja, nee, dus dat is natuurlijk... Uh, nee, zeker voor mij als correspondent is dat... Uh, Daar loop ik tegenaan. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn er wel degelijk, uh, degelijk een aantal media geweest... waar ik uh, mee te maken had, waar ik voor werkte, die op een gegeven moment... Uh, of besloten geen aandacht meer te besteden aan het buitenland... of überhaupt uh, het niet redden en over de kop zijn gegaan. Hoe ben je in Oeganda verzeild geraakt? Eigenlijk kwam ik in eerste instantie als vrijwilliger. Ik wilde sowieso heel graag weer naar Afrika. Ik ben heel vroeger een keer naar Afrika geweest, toen was ik tien jaar. En mijn oom was ontwikkelingswerker en uh, wij gingen toen uh, daar een paar weken naartoe. en Ik liep daar als jongetje van tien uh, tussen de olifanten... en bij de Victoria-watervallen. Dat was in, in Zimbabwe en Botswana, die regio... Dus eigenlijk had ik altijd wel zoiets van, ja, ik, ik moet terug naar Afrika. En toen, uh, eindelijk na mijn studie, toen ik uh, de stages gedaan had en was afgestudeerd, nou, toen had ik eindelijk tijd. En toen uh, ben ik op zoek gegaan naar een mogelijkheid om naar, uh, om naar Afrika te gaan. Wat me toen eigenlijk al opviel, is dat je heel veel verschillende manieren en mogelijkheden hebt om, om naar Afrika te gaan. Dat is vrijwilliger. Maar heel veel daarvan, daar zitten bureaus tussen die ontzettend veel, veel geld vragen om dat, uh, om dat te doen. Dat is zeker nu nog... Dit is toch best wel populair om naar Afrika te gaan, maar om een goede manier te vinden, dat valt uh, niet mee. Maar goed, uiteindelijk kwam ik via via in contact met een kleine ontwikkeling. Wat voor heb je ja, over? Wat voor soort vrijwilligerswerk is dat? Dat is alles. Dat is alles. Ik bedoel, als je, als je, als je voornamelijk met, met weeshuizen, jongeren, maar ook wel met dieren. Ik heb ook wel eens. Uh, ik ben in Oeganda wel eens iemand tegengekomen... die werkte daar dan als vrijwilliger in de dierentuin van Oeganda. En die zei dat hij 200 dollar per maand moest betalen... om daar vrijwilligerswerk te mogen doen. Dat vond ik een beetje schrijnend, want naast hem stond een goede vriendin van mij... die er ook werkte en die deed datzelfde werk. En die kreeg er maar 50 dollar per maand voor betaald. Ja, ja, ja. Um, dus nee, in, in principe heb je, heb je heel veel bureaus die daar gewoon in bemiddelen. En, en die zeggen dan van nee, je mag wel vrijwilligerswerk doen in Afrika... maar dan moet je heel veel geld betalen naar regels, gastgezinnen en zo. Maar goed, ik... Ik had zoiets van, ja, ik vind het een beetje gek... om heel veel geld te betalen om gratis te gaan werken. Maar wat wilde je gaan doen? Nou, mij maakt het ook niet uit. Ik wilde gewoon naar Afrika en, en, en een project. Een iets. Een iets. Uh, daar zijn. Ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk... In principe, de, meestal ga je omdat, je omdat je gewoon graag in Afrika wil zijn. Hè? Dat je dan aanpassa nog een, een project doet. Dat, maar, uh, dat is mooi, uh, mooi meegenomen. Heb jij een christelijke achtergrond? Ben je christelijk? Nee. Dat speelde niet mee. Het is niet, ik, bedoel, ik vraag dat omdat voor mensen met een christelijke achtergrond... dat Afrika toch vaker een plek is waar ze naartoe gaan... dan mensen die het niet hebben. Niet noodzakelijk gewijs, maar... Nee, nee absoluut. Nee, ja, ik bedoel, Tuurlijk speelt het wel mee dat, dat ik toen ook, ook de wereld wilde verbeteren... en dat je uh, inderdaad uh, graag iets, iets wil doen. Ik bedoel, je wil je inzetten. Maar je inzet dat, dat kun je breed, uh, kun je breed zien. Het is, uh, uh, sowieso is het natuurlijk een discussie. Ik denk neem aan dat we er later uh, op terugkomen met het hele ontwikkelingshulp... Vraagstuk: hoe dat nou precies moet. Dat, daar ben ik zelf ook nog niet over uit. Nou goed, laten we het er nu even over hebben. Um, want, want Nederland is enorm aan het twijfelen. Nederland uh, is nog een van de landen... die relatief veel betaalt aan ontwikkelingssamenwerking. Uh, maar dat staat enorm onder druk. Ja, nee, kijk, je moet kijken naar... waarom we uiteindelijk ontwikkelingshulp... of samenwerking geven. Kijk, in een ideale wereld... was er geen ontwikkelingssamenwerking. Wil dat, daar zal iedereen het over eens zijn. Simpelweg omdat in de ideale wereld... Uh, de mensen daar zo rijk zijn dat ze geen ontwikkelingssamenwerking nodig hebben. En wat ik dus zie de afgelopen tijd is dat je in een Afrika dat, dat aan het opkomen is... dat ook steeds meer Afrikaanse leiders eigenlijk dat niet willen... omdat ontwikkelingssamenwerking zeg maar, steun krijgt van andere landen. Dat betekent dus dat die landen ook invloed hebben. Het is, het is kopen van afhankelijkheid, <lacht> toch? Nee, absoluut, absoluut. Maar daarom heb je dus diverse soorten ontwikkelingssamenwerking. Wat wel heel erg veranderde, toen ik kwam naar Oeganda... toen gaven ze namen, gaf Nederland nog... Uh, miljoenen euro's, wat ze dan budgetsteun noemden. Dat ze gewoon een bedrag overmaakten van... Ja, jullie zijn arm, wij hebben wel geld en we nemen gewoon, maken gewoon dit geld... in zijn geheel naar jullie over en doe ermee wat je, wat je wil. En dan zat er soms nog wel bij van... Ah, dit moet dan eigenlijk aan de politie besteed worden... of dit moet dan eigenlijk aan de rechtspraak uh, ge, gegeven worden. Maar goed, in de praktijk kun je dat natuurlijk nooit controleren... wat er gebeurt dan. En, en dat ging dus mis. En dat ging, nou ja... Dat is, Ze zeiden van ja, je kunt tot op zekere hoogte controleren waar het naartoe gaat. Maar op het moment dat dan de Oegandese politie een protest neerslaat met gloednieuwe nieuwe waterkanonnen die ze gekocht hebben. En je weet dat Nederland geld heeft gegeven om het Oegandese politieapparaat te versterken. Ja, dan ga je toch achter je oren krabben. Dan je denkt van ja, hoe zit het dan met het geld? Dus dat is al helemaal afgeschaft. Dat doet, doet Nederland in ieder geval in Oeganda niet meer. En, en volgens mij de meeste landen ook niet meer. Um, dus dat is een goede zaak. Wat dan overblijft is dat je, dat je projecten hebt. Dat je dus uh, op projectmatige basis dat je, dat je dingen gaat realiseren in andere landen. En dat kan natuurlijk wel degelijk uh, helpen. Wij rijden over, over snelwegen in Kampala. Die zijn door de Europese Unie betaald. Nou ja, daar heeft iedereen profijt van. Ja. En dat is dus, dus iets wat je dus kan doen als, als buitenlandse partner. Waarvan je ook met kan zeggen van kijk dat hebben wij gedaan. het is hele concrete hulp. Maar in de ontwikkelingssamenwerking hebben ze uh, jaren geleden de, de, de omslag proberen te maken van uh, geven van geld naar het uh, mogelijk maken dat mensen hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dus geef uh, uh, mensen een, een hengel uh, en, en een geweer, dan kunnen ze jagen. Een nou, geweer is niet zo handig, maar een hengel, dan kunnen ze vis vangen. Dat idee. Zie je dat ook? Werkt dat? Mmm. Nee, ja, het, het, het, het gebeurt wel Veel kleinschalige projecten die proberen dus uh, mensen uh, zogenaamde skills mee te geven. Dat is allemaal in het Engels. Uh, workshops, dat, dat ze leren, een vak leren en zo. Dus, dus dat, dat zie je wel. Zoals bijvoorbeeld de War Child, die in het noorden van Oeganda waar dan jarenlang... Uh, Oorlog geweest is. Nou ja, het is de oorlog over, dus dan, dan denk ik ja, weer, wat, wat ga je dan doen? Maar je hebt dan natuurlijk een hele bevolking die totaal daar uh, een stuk opleiding gemist heeft. Die hebben tijdens de oorlog of gevochten of ze waren gevlucht. En waar dan dat laat dan dus de overheid een enorm gat liggen, want die, heeft, die zijn dus niet bij machten of ze willen niet daar dan iets aan doen. En die organisaties die spelen daarin dan een hele grote rol. Die, die zetten het onderwijs weer op poten, die zetten uh, vakscholen op. Dus, dus daar, dat ik, daarvan kun je zeggen dat het, uh, dat het werkt. Ik bedoel, ik kan je afvragen of dat. De rol is van, van buitenlanders dus of dat een land dat zelf doet. Maar ik bedoel, als je zegt: Oké, okay, dit gaan we doen. dan kun je dat als, als organisatie kun je dat op een goede manier vormgeven. Waar is nou behoefte aan in een land als Oeganda, als het om hulp gaat? Uiteindelijk is er denk ik meer, land, meer uh, behalve dan aan hulp, is er meer behoefte aan dat ze gewoon hun producten kwijt kunnen op de markt. En dat we in Europa stoppen met altijd maar onze landbouw beschermen. En ten, ten koste van Afrikaanse landbouw. Want dat zie je. Uh, dat zie je heel erg. Er, er is, eigenlijk is gewoon meer productie nodig. Hulp is op zich goed, maar in Kampala, Oeganda, kun je bepaalde producten die zijn verschrikkelijk duur. Bijna alles is daar. Veel dingen zijn daar zelfs duurder dan in Nederland. Noemen is dat? Nou, eigenlijk voornamelijk de iets luxere producten die, die de veel lokale mensen toch niet kunnen betalen. Maar noem ze iets, iets als luiders of zo. Twee keer zo duur in Oeganda. Maar hoe komt dat? Ja, omdat ze daar in de verste verte niet gemaakt worden. Dus dat wordt dan geïmporteerd via havens die verstopt raken. Uh, lange wachttijden, slechte wegen, lang dat het erover duurt voordat het er is. Dus daardoor gaat de prijs van heel veel dat soort dingen uh, omhoog. Maar he, dat heeft niks te maken met, met het feit dat er een barrière is van goederen... Uh, die geïmporteerd worden in de EU, toch? Dat, dat is namelijk producten die juist uit Europa naar Oeganda moeten komen. Ja, nee, precies. Daar zit, daar zit geen rem op, toch? Daar, daar zit niks van regelgeving of, of dat soort dingen wat daar een blokkade voor. Nee, nee, dat komt, dat komt omdat er gewoon zelf heel, heel erg weinig geproduceerd wordt. Dus uh, zij ze importeren ontzettend veel. Um, dus ja, eigenlijk wat je, wat je, moet, ze moeten proberen is gewoon lokale industrie een beetje op gang zien te krijgen. Ja, en daar zeg je, en dat, dat, dat, dat, dat is natuurlijk een bekender geluid. Maar daar is het, het grote probleem is hoe de gaan deze kunnen hun producten niet kwijt, met name in de EU, want dat zou de meest logische en dichtstbijzijnde afzetmarkt zijn. Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk... de meeste, de meeste ontwikkelingshulp is het dus niet eens heel erg omgericht... Om, om, om, om die landen enorme groeitijgers te maken. Ik bedoel, uiteindelijk, uiteindelijk hebben we het idee dat... natuurlijk, we geven, we geven hulp. En we willen ook wel graag dat er, dat er dingen mee, mee gebeuren. Maar ik bedoel, wij willen niet dat wij morgen ingehaald worden door Oeganda... op economisch gebied. Zeker niet op het moment dat wij, dat wij zelf eigenlijk onze economie steeds verder... Uh, naar beneden is dus, ja, Maar er zit wel iets heel hypocriets in, hè? Zo wat, je nu, wat je nu schetst. Dat we geven er weliswaar hulp, maar die wordt vaak dan zo gedaan dat onze eigen industrie er ook nog een graantje van meepikt, bij voorkeur. Uh, en als het gaat om iets wat echt goed is en echt belangrijk is voor Oeganda, dan geven we niet thuis. Nou ja, in zekere zin, Ik bedoel, er zijn ook politici geweest die gewoon gezegd hebben. Uh, ontwikkelingshulp is met name op ons eigen belang gericht. Die geven dat gewoon toe. We geven ontwikkelingshulp aan landen. Waar we wat te handelen vallen. In Oeganda hebben wij ontzettend veel zakelijke bela belangen. Dus daar geven we ook ontwikkelingshulp. Ja, ja. Wat, wat zit daar qua zakelijke belangen? Hmm, Oeganda zit vol met bloemen. Bijna alle even kijken, grisante stekjes die worden in Oeganda gekweekt... en vervolgens naar Nederland gevlogen. En dan worden ze hier uh, verder opgekweekt. Maar bijvoorbeeld in de, toerisme, in de waarom, toerisme... waarom gebeurt het in Oeganda? Goed, goed klimaat. Of wat als dat uh, die stekjes... Goed klimaat, uh, zeer goedkope arbeidskrachten... En uh, ze kunnen daar dus kunnen echt goed produceren, voldoende water, voldoende neerslag. En uh, dus, dus er zijn wel... Ja, dat is, dat is wel een industrie uh, waar, waar wel ook banen gecreëerd worden. Maar er zitten dus heel veel Nederlanders in en veel, veel Nederlandse belangen ook. Dus uiteindelijk zie je dat, dat er meer hulp gegeven wordt aan landen... waar we toch wel belangen mee, mee hebben. En dat is, uh, nee, bedoel, dat is op, zich, op zich gewoon, gewoon logisch, maar... We moeten het niet doen alsof we ontwikkelingshulp alleen maar geven omdat we ja, heel graag mensen willen hebben. Nee, er zit natuurlijk een, een groot deel eigenbelang aan. Hmm, ja, en, en vooral een eigenbelang wat extreem onze kant uitvalt. Uh, toch? Ik bedoel, wat, wat, wat, wat is het voordeel van Oeganda? Doen we überhaupt nog iets aan steun? Ja, Oeganda krijgt nog wel, uh, Oeganda krijgt nog wel steun. Dus zeg maar, die, die budgetsteun die is, uh, die is heel erg uh, afgezwakt. Um, dus nu doen ze het meer op, uh, op projectmatige basis zeggen dat ik niet direct uh, de afgelopen periode heb ik me er niet verschrikkelijk in verdiept, dus ik weet niet wat we nou exact concreet van projecten doen. Hoe gaat het economisch met Oeganda? Ja, het gaat redelijk goed. Door ze merken dus wel die crisis, die crisis bij ons. In principe uh, de afgelopen jaren heeft Oeganda flinke, is Oeganda flink gegroeid, iets van 7, 6 procent economische groei, en dat is voor de hele regio wel. Daar tekenen wij voor. We tekenen voor 1%, 2% groei tekenen we ook al voor waarschijnlijk. Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar goed, die, die is, uh, uiteindelijk is dat wel een beetje nu afgezwakt naar nou, rond de 3%. En dat komt dus uh, mede ook wel door de, door de economische crisis hier. Omdat ja, uh, ook toerisme leidt daaronder. Als mensen hier minder geld hebben, dan gaan ze toch minder ver weg, minder ja. dingen kopen. Maar de verhalen die ons bereiken, is dat in ieder geval in een deel van Afrika het economisch ontzettend goed gaat. Ja, nee, dat ik bedoel dat, zeker als je het afzet tegen hier gaat het, gaat het hard. Maar de groei is, de, ik bedoel, het goed, daar aan alle kanten. Als je door Oeganda rijdt, dan, dan denk je van ja, dit is uh, ongelooflijk. Het is het nieuwe gebouw hier, nieuwe gebouwen daar. Dus, dus nee, die, die groei is er absoluut. Hij is alleen wel ontzettend oneerlijk verdeeld. Dus je hebt zeg maar, een bepaalde een kleine groep mensen die verschrikkelijk snel groeit. En dan heb je natuurlijk nog een enorme massa die achterblijft. Maar goed, uh, het, het, het begin is er. Tot het begin is er absoluut. Je krijgt uh, dure supermarktketens in, uh, in Oeganda... waar de echte middelklasse naartoe gaat. Dus veel mensen zijn wel verbaasd als ze nu naar Afrika gaan... en denken van nee, dit is niet het beeld wat we eigenlijk hadden. En de Chinezen, de Chinese investeerders, zijn die er ook? Ja, zijn er ook veel. Zijn er ook veel. In ieder geval de laatste tijd hebben ze nu weer... Uh, ze leggen redelijk goede weeg aan. En... Uh, ze wil nu weer een heel groot nieuw snelwegproject aanleggen in Oeganda. En dat, uh, nee, dat wordt ook met Cine, door Chinezen in, in eerste instantie voorgeschoten. Als lening, maar dan bouwen ze hem ook zelf. Dus eigenlijk doen die Chinezen... Ik bedoel, wij doen, wij doen, wij doen wat dat op zich niet zo gek veel anders is dan de Chinezen. Ik bedoel, als, als de Europese Unie... Ja, die heeft dan een hele grote snelweg rondom Kampala aangelegd. En toen ging ik ook die mensen interviewen van... Ja, wie bouwt dat dan? Ze Ja, ja, ja, het is een Italiaans bedrijf of een Duits bedrijf... En, uh, He, want we gaan dat natuurlijk niet aan de Chinezen geven. Dat is wel ons geld. Dus dan zien we weer, ook daar zit weer een belang in. Ik wil wij, de Europese Unie geeft geld om Oeganda vooruit te helpen, zou je zeggen. Dus een N gaat een snelweg aanleggen. Maar dan kiezen ze niet voor de, degene die dat het goedkoopst doet. Dan kiezen ze voor iemand die het wel het goedkoopst doet, maar van ja. de Europeanen. Het is dus een verkapte subsidie-effect dan, toch? Nou ja, ja, deels wel. En dat zie je dus inderdaad steeds vaker in de. Uiteindelijk kijkt die weg ligt er en ze hoeven er niks voor te betalen. Dus ik denk dat ze in Oeganda daar niet, niet, niet wakker van liggen. Maar uh, ja, dat is wel zo. Er zit per definitie een eigen belang uh, achter. Wat doet dat uh, met, met het beeld? Uh, ook het feit dat de Chinezen zo actief zijn en ook zo, zo vrijgevig zijn, wat doet dat met het beeld uh, wat, wat de Oegandezen hebben van Europa? Nou, het is, is redelijk weggezakt. Ik bedoel Oké, okay, het staat natuurlijk nog wel, wel, wel van Europa. Ze denken wel van Europa is geld. Maar je ziet het, je ziet het in het kampala en het straatbeeld een beetje terug. Er was laatst een enorm grote uh, billboard van, uh, van Kenya Airways. En die gingen dan vier bestemmingen adverteren op één poster. En dat waren dus uh, iets in het Midden-Oosten, uh, midden dan twee in, in China en de Bangkok. Weet je wel? En er stond dus geen één Europese bestemming meer bij. En dan denk je van ja, dit is dus wel van hé. Hey, je adverteert met, uh, met, met bestemmingen die dus allemaal niet meer in Europa liggen. Dus ze kijken ook wel degelijk steeds meer naar, uh, naar het oosten. Hmm. Ja. Wat, wat betekent dat op termijn voor, voor de relatie met uh, Oeganda vanuit Nederland? Nederland... Ik denk voorlopig blijft die nog wel goed. Ik bedoel, zolang, zolang er gewoon uh, veel Nederlandse bedrijven zitten en dat, dat belang ook nog, daar ook nog wel belang aan gehecht wordt. Maar het is gewoon: het is bijvoorbeeld niet, zo, niet, niet meer zo. Ik bedoel, je ziet ook een, ook een zelfbewustzijn opkomen bij Afrikaanse leiders. Zoals Oeganda heeft bijvoorbeeld ook al olie gevonden. Dus die weten dat er veel geld aankomt. En uh, op een gegeven moment dat je het enorm debat in, uh, in Oeganda over homoseksualiteit. Er was zelfs een wet aangenomen dat daar uh, de, do de doodstraf op zou komen te staan. En toen waren landen, en Nederland ook voorop natuurlijk... die daar ontzettend zeiden van... jongens, niet doen, en dat kan echt niet en dat kunnen jullie niet maken. Dat zei de president op een gegeven moment zo van... Uh, de, de, waren de, de, alle ambassadeurs waren erbij. Die zeiden van... Uh, zien jullie al die ambassadeurs daar? Uh? Ja, we hebben straks natuurlijk niks meer te zeggen hier... als wij straks ons oliegeld krijgen. Dus... Hij ziet het ook, zij, zij worden steeds rijker en ze denken: van ja, al die, al, die, al die Europese landen met al die, al die normen en waarden. Ja, dit, dit, zij doen gewoon wat zij, wat zij zin in hebben. Dit is hervolle zelfvertrouwen, misschien moet je zeggen: nieuw, nieuw zelfvertrouwen. Uh, maar als het gaat om, om, om mensenrechten. Uh, en, uh, nou ja, goed, je, je noemt daar een voorbeeld van. Uh, dan trekken ze er ook niks meer aan van het Westen, blijkbaar. Nee, nee, ik bedoel, er komen natuurlijk wel lokaal ook wel, ook wel organisaties op. Bedoel, het is niet zo dat op grote schaal overal de, de mensenrechten constant aan de laars worden gelapt. Maar ja, het zijn toch wel vaker de, de, de organisaties als Human Rights Awards en uh, Amnesty International. En, en, en, ja, die clubs die. Uh, maar is het fijn wonen of... in een land waar homoseksualiteit uh, bestraft wordt met de dood? Nou, het wordt, nog, het wordt niet bestraft met de dood. Dat is een voorstel en het is nooit aangenomen. Dus uh, dat niet. Maar goed, nee, de, de, de... je moet er niet, uh, het niet... Het is een ontzettend hot issue, ja. Je moet niet uh, met je buurman die je net kent... maar daar is even een boom over op gaan zetten. Want dan heb je gelijk ruzie met hem. Tenminste, als jij een ander standpunt aanhangt uh, aan dan hij. Dus dat is wel, wel soms lastig, ja. Hmm. Maar dat, dat, dat, dat is het is cultureel bepaald? Ja, niet dat daarmee dan opeens goed is. Maar ik bedoel, is dat een ding wat altijd al gespeeld heeft in de Oegandeese manier van denken? Met echt, echt afkeuren, afwijzen van homoseksualiteit? Ja, nee, nou ja, voor, voor zover dat het kan nagaan. Ik bedoel, natuurlijk. Het, het, is, het, is, het is daar sowieso relatief nieuw. Bedacht wel laatst dat er überhaupt die homos, homo's opkomen of uit de kast komen. Ik bedoel, voor die tijd was dat gewoon helemaal nog niet zo. En het is natuurlijk per definitie het, het, het klassieke beeld van de man. Met veel vrouwen en veel kinderen. Dat is gewoon nog altijd een groot goed in, uh, in Afrika. Oh, Deze... En die arme mensen die dan anders in het leven staan, wat gebeurt daarmee? Bestaan in, in de marge en dan maar doen alsof of zo? Die bestaan absoluut in de marge. Ja, die hebben, die hebben eigenlijk altijd hun mond erover gehouden. Um, dus pas sinds een jaar, eigenlijk sinds jaren vijf, dat, dat die ook zo zeg maar op zijn gekomen en die uit de kast zijn gekomen en zeggen van ja, wij willen ook rechten. En nou ja, toen is eigenlijk het hele debat uh, losgekomen. En op er... scherp gezet. Zeer, ja, bijzonder opschrijf. Um, ik, ik zei in het begin straks dat, dat jij in een regio woont waar veel onrust is. Dat, dat geldt dan met name voor Soedan, uh, uh, wat een buurland is. Uh, Zuid-Soedan is een eigen land geworden. Toen dacht iedereen, nu gaat het rustig worden. Maar dat is verre van het geval, geloof ik, hè? Ja, het is inmiddels meer dan een jaar onafhankelijk. En uh, ik, ik ben er vanaf het begin veel in Zuid-Soedan geweest... omdat het wel echt een uh, plek was waar superveel gebeurde. En uh, ja, inderdaad de euforie van uh, we zijn een zelfstandig land... die uh, al snel liep de spanning toch weer op met het, uh, het noorden van het land. En uh, uiteindelijk uh, zijn ze zelfs uh, in conflict gekomen met elkaar. Jij liep daar rond onlangs. Uh, dat werd gefilmd door een uh, cameraproef van, van CNN, die er ook was. Uh, in, in de reportage van CNN zie je ook een blanke man. Uh, dat ben jij, want uh, jullie komen onder vuur te liggen. laat Even een klein stukje horen, dan mag jij daarna vertellen waar we naar geluisterd hebben. This is close to the front line of the border clashes with the North and the South Sudanese commander here is willing to talk. But another story is about to break around us. It's coming, these soldiers shout. Sudanese warplanes are streaking in and we have just seconds to find cover. Ja, daar stond je met, je met je fotocamera. Ja, blij dat ik het nog na kan vertellen. Het is echt uh, zo ontzettend. Uh, Heel broke, broke loose. Ja, broke loose, ja. Er was, eigenlijk... was dus, dus enorme spanning tussen het noorden en het zuiden. Die stonden dus op voet van oorlog uh, met elkaar een paar maanden geleden. En uh, ja, op dat moment uh, reisde ik naar Zuid-Sudan omdat ik wilde kijken hoe dat nou was op dat, uh, op dat front. En uh, precies op het moment dat wij er waren, toen uh, brak er een gevecht uit. Uh, achteraf zeiden ze dat het, uh, het schieten wat je hoort, dat kwam van een uh, aanvalshelikopter. Die uh, vlak boven de bomen hing en dan zo schuin naar beneden aan het schieten was. Niet specifiek op ons, maar ja, we waren met het Zuid-Soedanese leger. Dus en, dat op de Zuid-Soedanese militairen, neem ik aan. Ja, en uh, we waren met die militairen. En toen kwamen we dus uh, van uh, drie kilometer verderop lag hun vijand, dus de Noord-Soedanese militairen. En uh, ja, die lanceerden toen net op dat moment een. Uh, een aanval. Uh, en, en die helikopter, die was ook van het noord soedanese leger. Uh, ja. Die zat ook te schieten, dus dat, dat lijkt me buitengewoon bedreigend. Want, zag je de kogels inslaan, of hoe ging dat? Nee, nee dat, uh, zo, is het, zo is het niet. En je zag ook zelfs die helikopter niet, omdat ze, die, die, die, die hangt dus vrij laag boven de boom, maar die hangt op een afstandje. Op het moment dat het zo verschrikkelijk geschoten wordt, ja, dan kijk je ook niet zo verschrikkelijk om je heen waar het nou nee, nee. precies vandaan <laughs> komt. En, uh... Maar wat dacht je toen? Ja, ik dacht, we moeten hier zo snel mogelijk wegkomen. Ze hadden dus wel al kuilen gegraven. Speciaal omdat daar natuurlijk wel geregeld gevechten waren. Dus daar konden we dan in liggen. En ja, ik dacht alleen maar van, hoe komen we hier zo snel mogelijk weg? En gelukkig, na een minuut of tien, toen kwam er even een pauze in het vechten. Toen zijn we naar onze auto gerend en toen zijn we er als een speer van doorgegaan. Een lul in de fighting. Ja, toen kon hij naar die auto komen. Vervolgens, die helikopter ging ook nog weer achter jullie aan. Ja, blijkbaar, blijkbaar heeft hij nog uh, is, is, is of een helikopter of een vliegtuig... nog een stukje achter ons aan uh, gevlogen. Maar ook dat, dat hoorden we later via radioberichten. Omdat op dat moment zelf uh, reden we met uh, 120 over uh, hoppelweg. Dus merk je eigenlijk niet zo heel erg veel wat er uh, omheen gebeurt. Behalve dat er vlak naast ons nog een vrij groot uh, projectiel insloeg. Of dat een bom was of een genaad, dat weet ik niet. Maar het is, dat we dachten van ja, we zijn eruit en toen nog even bam, zo uh, 50 meter van ons. Maar het was absoluut niet jouw intentie om het op te zoeken, uh, deze ellende? Nee, nee, maar ja, achteraf gezien had ik natuurlijk wel een beetje kunnen voorspellen... dat het kon gebeuren, want het was natuurlijk wel het front tussen, tussen twee legers. En die dag daarvoor waren het ook al bombardementen geweest op die frontlijn. Maar goed, wij op een of andere manier hadden we zoiets van... Ah nee, dat als we daar een half, half uurtje zijn, zal er wel net niks gebeuren. Maar uh, ja, net wel dus. Ah, en toen je thuis kwam, kreeg je op je, op je kop doen? Ja, enorm, enorm. Dus uh, dat ik, of ik dat maar uh, voorlopig niet meer, uh, niet meer wilde doen... Um, <laughs> goed, nou ja, dat heb jij er weer, zullen we maar zeggen. Maar goed, je schrijft voor, de, voor uh, ontwikkelingsbladen onder andere. Uh, trouw, schrijf je ook af en toe voor? Het is één keer gebeurd, ja. Al oh, het is één keer gebeurd, goed. Maar in ieder geval de bladen of de, de, de, de media die zich bij jou aandienen. Um, schrijf je ook wel eens over muziek eigenlijk? Mm, eigenlijk, eigenlijk niet zo vaak. Nee, ik, bedoel, ik probeer wel heel erg breed, breed georiënteerd te zijn. dus sport of, of, of muziek, maar... De laatste tijd uh, niet meer, toch? Vooral nieuws en achtergronden. Heb je wat met de muziek vandaar? Ja, dat wel. Het dat wel. Is, is ontzettend leuk. En, uh, traditionele muziek is, is, is fijn om naar te luisteren. Ik bedoel, je, moet er... je, hebt, je, hebt, je hebt diverse soorten muziek hè, binnen, binnen het land. Elke stam heeft wel weer zijn eigen, zijn eigen muziek. Je moet, je moet er wel een beetje aan wennen, denk ik, in het begin... In het begin heb ik een zoiets van ja, wat is dat, maar als je dan een paar keer geluisterd hebt, dan, dan krijg je, ja, dan krijg je het wel. Uh, je denkt van ja, het is leuk. Nou, met, met de bijbehorende manier van dansen, ongetwijfeld. Ja. Uh, we gaan even naar wat muziek luisteren. Mijn gast is Arne Doornbal. Uh, Arne die uh, woont in Doeganden. Dat, dat uh, zult u ongetwijfeld gehoord hebben, is nu even vier weken hier en is vannacht te gast in Kazalo. Een uur van Kazaluna. Nog veel meer Afrikaanse muziek. En als u meer wilt weten over dit gesprek met Arne Doornbal, Dan kunt u kijken op uh, facebook.com slash Kazaluna. Uh, like ons ook daar vooral. Vinden we hartstikke leuk. U kunt ook meer informatie vinden op de site van radio1.nl. Wie was dit Arne? Ja, dat was uh, José Chameleon. Een van de bekendste rappers van Oeganda. Al jarenlang. Ja, bijzondere man. bijzondere man. Hij heeft altijd, hij heeft altijd wat. Hij is een, uh, echt zo'n uh, zo uh, man die een beetje een gangster rapper probeert te zijn. Naar uh, Amerikaans voorbeeld. Op een gegeven moment was hij ook uh, tijdens een tournee in Tanzania... opeens van een, uh, van een uh, balkon van een hotel gevallen. Toen was hij ze, had hij zijn bijna benen gebroken. Zo dronken als een aap? Of, uh, of, nou, of? hij zei eigenlijk dat hij uh, bezeten was van, uh, van de geesten. Maar oh, waarschijnlijk... Ik uh, realiseer me dat dit niet zo'n prettige vergelijking is. Excuus daarvoor, maar hartstikke dronken of hartstikke drugs? Wat was het? Uh, nou ja, vermoedelijk uh, was het toch iets met wit poeder, uh, wit poeder geweest. Sowieso dat liedje dat ging over Dorothea. Dat was uh, een, een liefde van hem. Dat was een uh, blanke vrouw. Die uh, naar Oeganda kwam en met hem een relatie kreeg. En uiteindelijk is het met haar ook niet zo goed afgelopen. Zij werd uh, later opgepakt wegens drugsmokkel van en naar Oeganda. En heeft een aantal jaren in een Britse cel gezeten. Oh, echt een bad boy. Echt een bad boy, die is ook, uh, maar die dame was dus ook een bad girl. Ja, ja. Goed, dat was uh, uh, José Camillon... Um, we hadden het straks even over, over jou, um, uh, de, de, hoe je in het land terecht bent gekomen. Je bent er uiteindelijk als vrijwilliger gaan werken. Um, ben toen op, een op een gegeven moment ben je weer terug naar Nederland gegaan. Je was klaar met je vrijwilligerswerk? Ja, dat nee, klopt. Toen, toen heb ik nog een um, jaar of twee in Nederland gewoond. En um, goed, ik had, tijdens mijn eerste periode als vrijwilliger had ik, uh, had ik een Oegandese vriendin gekregen. En toen ben ik, uh, heb ik met haar, eigenlijk was het eerst uit. Was van, ja, het was allemaal leuk en aardig en bijzonder. Maar ja, je woont wel 6000 kilometer bij elkaar vandaan. Dus toen hadden we altijd zoiets van, nou, weet ik niet of het bijzonder genoeg is om te proberen dit, dit voor te zetten. Maar goed, na een jaar we zijn we wel in contact gebleven. Dus na een jaar ben ik weer op vakantie geweest. En toen, op een gegeven moment uh, zat ik in zo'n periode, ik dacht van, ja, wat, wat, wat, wat moet je nou? Uh, laat ik naar Afrika komen en laat ik gaan freelancen. Dat heb ik toen gedaan. Ging dat meteen makkelijk? Nee, ik kan me wel herinneren, ik kwam ook in augustus. Dat is echt precies vijf jaar geleden. Ja, en dan begin je net en dan zie je aan de krant wel allemaal leuke dingen staan... waarvan je denkt van, ja, dit, dit willen de Nederlandse media wel hebben. En dan begin je met e-mails sturen. Maar De eerste paar die kwamen gewoon alleen maar terug met reacties als... Uh, we zijn op vakantie, proberen het half september nog maar eens. Dus toen dacht ik, ja, timing is natuurlijk ook vooral heel belangrijk. En, uh, dus ja, in het begin ging het heel langzaam. Zo nu en dan is een, een artikeltje, maar... Uh, dat, uh, dat duurt enige tijd voordat je genoeg mensen kent. Vooral in Nederland ook. Die dan uh, eventueel artikelen willen kopen. En uh, ja, later ging dat, ging dat steeds beter eigenlijk. Voornamelijk toen ik besloot dat ik toch ook buiten Oeganda moest gaan reizen. Want toen denk ik van ja, Oeganda alleen. Daar gebeurt natuurlijk niet genoeg om, uh, om, om veel over te schrijven. Dus toen ben ik ook naar Kenia gegaan voor de verkiezingen. Toen ben ik later voor het eerst naar zuid sudan gegaan. En uh, toen dacht ik ineens van ja, dit is eigenlijk een fantastisch continent. Hier gebeurt heel veel. Ja. Dat lijkt me ook heel bijzonder. Dat dynamische continent, wat wij denken nog steeds dat het een, een grote pool van, van, van honger is. Maar dat is al lang niet meer zo. Dus dat lijkt me ontzettend leuk om mee te maken. Ja, ik, ik heb er inderdaad ik zit in ontzettend een, een lift periode. Ik bedoel, vijf jaar geleden kon je maar met een paar vliegtuigmaatschappijen naar Oeganda komen. Nu zijn er allemaal wat goedkopere bijen gekomen. Maatschappijen uit het Midden-Oosten. Dus je kan ineens veel voordeliger vliegen binnen Afrika. Er komen steeds betere uh, vliegverbindingen. Vanuit Oeganda zelf kun je dan steeds meer plekken. Dus bepaalde dingen gaan wel degelijk razend snel. Ik bedoel, in het begin had ik ook, er was een nauwelijks internet, moest ik op de fiets naar het internetcafé om een mailtje te sturen. En nu heb ik gewoon op mijn smartphone de hele tijd uh, internet overal uh, op de meeste plekken in het land. Oké, okay. ja, dat is de vooruitgang en dat moet je vieren. Ja, dan moet je vieren. Gender is een selecte groep mensen, maar het is er allemaal, het is er wel. We gaan straks in de tweede uur praten met, met luisteraars. Jij bent er ook nog bij, dat is hartstikke leuk. Um, ik wil graag in de tweede uur verhalen over Afrika horen. Dat lijkt me een mooi uitgangspunt, toch? Zeker. Mensen die komen vertellen over hun verhalen, hun, hun ervaringen... in dat, dat prachtige grote uh, wijze continent 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kase Dat kunt u nu al bellen, 0800-1121. Kost niks. Of uh, naar kazaluna.ncv.nl kunt u een mailtje sturen. en kan hashtag Dumos of hashtag, hashtag uh, Kazaluna. Dat is uh, zo meteen uh, in het tweede uur. Uh, gaan we ook veel muziek draaien? Ik heb nog een paar leuke dingen meegenomen hè, voor straks. Ja, ik krijg nog traditionele muziek uit het noorden van Oeganda. Natuurlijk bekend van uh, de lange rebellie die er was. Maar goed, uh, sinds een jaar of vijf, zes weer... Uh... Weer rustig. En een vriend van mij heeft daar een dansgroepje begonnen. En hoopt daar met de lokale jeugd weer muziek te gaan maken. We gaan het er straks over hebben. Arne Doornbal is te gast in dit uur van Kaas U kunt eerst luisteren naar het hoorspel. En daarna is de NCV weer terug om 1 uur. Graag tot zometeen. Ik, ik, ik, ik, ik, en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat jij. NCRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 64, 1974.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 Dan kun je nagaan wat de waarde van zulke zegswijzen is. Misschien denk je dat maar. Ja, wie zal zeggen wat Nicolien op het ogenblik uitvoert? Nicolien is bij haar moeder. Pff. Pff. Pff. Pff. Pff. Pff. Pff. Pff. Misschien heb je het kruis nog niet gevonden. Pff. Pff. Amsterdammer met de Amsterdammers. Ja, Maarten, je hebt het zelf uitgelokt. Pff. Daar ben ik me niet van bewust. Heb ik iets verkeerds gezegd?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 Dan ga ik nou maar aan de mappen. Goed. Donderdag komt die man van het ministerie om met Manda en Tjitske te praten. Hm. Ik ben aan Arnhem. Kun jij dan zijn? Waarom moet ik er dan wel zijn, als jij er toch ook niet bent? Dat vind ik aardiger. Ik vind ik niet leuk voor ze als er bijna niemand van ons is. Sine is er ook al niet. Donderdags werk ik altijd thuis. Kun je dat dit keer niet omruilen?